De was is de neesit, een Céline en Michiel en an een opzit. De was is een opschit, met Michiel en Céline en an de neesit. Is het? Je zeer aan het overdrijven met je praat Je kunt mensen niet zo liggen dreigen, maat En je wilt dat je kanaal hier nog even blijft staan Schrift dan gewoon gelijk de rest van raam. Je wordt de grootste, dan is de En dat voelt inderdaad alsof dat je in de kekker wordt gepakt Ik kan dat snappen vriend, dat voelt totaal niet fijn Maar je dreig je reputatie of en kleiner nog klein Semi, dat blijft het, is totaal geen nut Een traan op YouTube is manipulerend en kut Mensen pak je met emoties, dat wint altijd Pakt mensen met je woorden en niet met je blijft tuin in de golle gecreëerd. Eens zit jij ze 400k kwijt en nog niks geleerd. En semi-commentaar moeten kunnen verdragen. En er niet op reageren en jezelf verlagen. Lot je gast maar wat zeggen, er komt de beter uit. Maar door te reageren slaagde in uw eigen raad. Met geen een van de drie heb ik, ik een probleem. Ik heb een mening als een ander in een draaiend systeem. Er was eens een e nezit, een Celine en Michiel in een opschiet. Er was eens een nezit, met Michiel en Celine in een e en voor de mensen dat niet snappen, ik leg het even uit Twee kanalen, één comment, één reactie in de flap uit Semi mocht een lieke op een kinderlijk niveau Eens zegt die video is een schone cadeau Dus hij reageert op shit dat je hem niet deert Scheldt me ziektes, hoe dat je dat ook draait of keert Na die video kreeg Eens geen like Maar van YouTube gewoon een dikke vette strijk En denk aan video nummer 2 Celine en Michiel, stop me mij te strijken, nee? Dus dat stak dat gebeuren op Semi's kanaal en dat is eigenlijk heel discut verhaal. Dus Celine die was het blijte, is vond dat fijn, plus een advocaat, de nasit is nu klein. Allee, ik kan niet zeggen of dat echt gebeurt, maar mijn detective neus heeft dat wel eens opgespeurd. Als de neesit niet gaat stoppen en verder blijft gaan, dan zal dat tweede kanaal niet zo lang meer bestaan. Dus misschien moeten je beseffen dat het allemaal niet boeit, dat elk kanaal hier op zijn eigen level groeit, dat je alle handen moet schudden en de sorry maal 2 maakt samen een video en het is allemaal oké. Er was de een nasit, Husserline, Michiel en het is een opzet met Michiel en Selin in de nek zitten.